Uur. Dit is door Almegens met het NOS-journaal. Voor het eerst is in Nederland het voor pluimvee zeer dodelijke vogelgriepvirus gevonden bij wilde vogels. Het virus is ontdekt in de uitwerpselen van twee smienten, dat zijn trek -eenden. Het gaat om de voor pluimvee zeer gevaarlijke H5N8-variant, zo meldt het Erasmus Medisch Centrum. Al langer wordt vermoed dat trekvogels de bron zijn van de uitbraken van vogelgriep. Het ministerie van Economische Zaken zegt dat het er nu op lijkt dat dit inderdaad het geval is.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 Lionel Messi, Cristiano Ronaldo en Manuel Neuer maken kans op de titel wereldvoetballer van het jaar. Dat betekent dat Arjen Robben is afgevallen. Robben was een van de 23 spelers die door de FIFA voor de gouden bal was genomineerd. Robben van Persie maakt kans op de prijs voor de mooiste goal. Zijn kopbal in de WK-wedstrijd tegen Spanje is genomineerd voor de Puskas Award.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 Ja, welkom bij Tweede Uur CFM Cinema. Mijn naam is Alko Beuving en we gaan rustig verder met het draaien van hele mooie filmmuziek. En de Tweede Uur begint altijd met een enorme kraker, een knaller, een eentje die iedereen kent. En ik heb deze keer gekozen voor Barbara Streisand. The Way We Were. Komt ie. pictures of the smiles we left behind smiles we gave to one van CFN Cinema, altijd weer wat meer romantische klanken natuurlijk, wat rustiger. Wat later op de avond. En uh, dan kom ik bij een hele oude film, film 1977, The Light of My Life. En dat is de, vooral de, de, de tune, de melodie is daarvan heel bekend. En die is vooral bekend geworden in de uitvoering van Debbie Boone, dochter van Pat Boone. En dat nummer van, heeft van haar, ik zie het hier net staan, 10 uh, weken opeengestaan in de Billboard uh, Hot 100. Dus dat was niet niks. Maar wij de filmuitvoering natuurlijk... en die wordt gezongen door Casey Shisek. You light up my life. Komt die. Now you eigenlijk helemaal vergeten, maar dit nummer is toch wel bijzonder. You Light Up My Life, film 1977, romantische film, uh, muziek uh, gecomponeerd door Joseph Brooks, die trouwens ook de regie van de film deed. Mooi nummer, heel lang nummer 1 gestaan in de Billboard 100. Uh, ja, we zitten toch een beetje bij de romantische muziek, dan kom ik bij de Parent Trap. Bekende film, minstens één keer per jaar op televisie. Parent Trap, volgende verhaal. De identieke tweeling Holly en Annie zijn bij hun geboorte gescheiden, wanneer hun ouders van elkaar scheiden. Wanneer de twee elkaar ontmoeten op een zomerkamp in de Verenigde Staten, verzinnen ze een plan om de twee bij elkaar te brengen. Nou, dat is natuurlijk ook een verhaal wat bekend is van Irigi Kessner. En ik ga er wat uitdraaien. De muziek is gecomponeerd door Ellen uh, Silvestri. De uh, parent trap, Harry meets mom. Film Parent Trap. Het volgende nummer is Annie Meets Dad. Het vorige was Hallie Meets Mom. En Annie Meets Dad Die was, dat speelde in uh, Californië. Komt hij? SHUT so Suikerzoete klanken van Linda Ronstadt. I love you for sentimental reason. Ook het film The Parent Trap. Zit ook veel popmuziek in verwerkt. Onder andere dit nummer. Het laatste nummertje wat ik laat horen is uh, eigenlijk de aftiteling The Parent Trap. But, uh, het is best een mooie CD. Wat een, echt een heel mooi nummer is, is de Parent Trap Suite. Maar dit duurt iets van acht minuten. Dus dat ga ik nu niet doen. Maar we eindigen met de finale uit de Parent Trap. Deze film is minstens één à twee keer per jaar op televisie. En uh, kijk in de gids, want het is altijd wel een grappig film om te zien. Misschien komt hij wel weer in de kerstperiode. De Parent Trap, muziek, Alan Silvestri. Tijd voor iets heel anders. Tijd voor Commissaris witsen. Komt-ie. Commissaris witsen. Titelmuziek, Commissaris Witse. TV-serie, uh, ja, volgens mij in de 2010, 2011. En mooie muziek. De muziek is van Johan Hogewijs. Een uh, ja, Vlaamse componist ook. En uh, heeft onder andere ook de muziek gemaakt van de Sint-films van uh, uh, Paard van Sinterklaas. En uh, ja, nog meer van die soort films. Hele mooie muziek. De, de Witse serie is afgelopen, maar er is ook nog een film uitgekomen in 2014. En daar draai ik ook nog een nummer van. Back to Brussels. Mmm. Back to Brussel uit de film Commissaris Witse. En als je het over Back to Brussel hebt, dan is het natuurlijk een film Brussel by Night. Een Belgische film uit 1983. Uh, de film werd echt gepromoot als een stadsfilm die zich voornamelijk afspeelt in het Brusselse nachtleven. De depressieve moordenaar Max komt naar Brussel en trekt met de mensen die hij in Brussel ontmoet, Ellis en Abdel, door de stad. Ja, Brussel by Night schetst een gitzwart bij momenten nihilistisch beeld was een groot contrast met de in Vlaanderen geproduceerde eh, plattelandsdrama's. Daarom is die film ook een heel belangrijk tijdsdocument. En Nick Baltazar zei het volgende erover. Die ene film waar je in je jeugd totaal van kapot gaat... die ultieme film, die laat je inzien dat cinema alles kan. De ultieme kunst bij mij was dat Brussel by Night... een film waar ik twee weken niet goed van ben geweest. Die score van het Groenewoud, Remond van het Groenewoud is, en dat mag, woord mag je niet al te vaak gebruiken, geniaal. Van het hout staat voor mij op de hoogte van Breil en Brazens. Hoe ontzettend onwaarschijnlijk gedurfd om dit te gaan doen. Een film over de diepste, diepste, donkerste depressie die een mens ooit kan. Dat is een zwart gat van een film. Ik durf het film bijna nooit meer terug te zien. Voordat je het weet, word je er weer in gezogen. Ja, ik wil één nummer draaien en dat is meteen het nummer... ...van Raymond van het Groene Woud... ...die trouwens de hele zaantrek gecomponeerd heeft... ...en dat film is genoemd naar een lied van hem... ...Brussel by Night, Raymond van het Groene Woud... Het eethuis lustig, achter zware gordijnen staat er schadiscoteek. Aan de jassen die hangen, het etiket van Louis. Klozo kocht er ook een, maar die past niet precies. Banij allerlei lichtjes, veel strangers in de straat in Brussel. Banaai in de straat van Bojem neemt een dame je mee, er wordt soms geschoten.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 En wij treffen het ketje, oh zo grappig en leuk. Deze stad wil men helpen. Maar dan Brussels by night. city light. Wie geld heeft is alright. Tis duur, dat is een feit. U zoekt een vent, een maid. U zoekt een bok, he's guit. U zoekt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 film, Brussel by Night, onlangs nog op tv vertoond door de VPRO. En toen natuurlijk ik hem eigenlijk weer eens bekeken. En, ja, schitterende film, schitterende film. Heel anders. En niet te vergeten ook de soundtrack Lemon van het Groene woud, Het bijzondere soundtrack, zou ik zeggen. Brussel by Night. Ja, dan komen we toch weer bij een hele andere film. Unom et son chien. Een film uit 2009. Jarenlang heeft Charles een oude professor samen gewoond met de weduwe van zijn beste vriend Wanneer zij hem vertelt dat ze gaat hertrouwen en dat er geen plaats meer is voor hem en zijn hond, is hij daar verdrietig om, maar hij stemt ermee in. Maar waar kan hij naartoe? Hij heeft geen vrienden, geen familie en geen geld. Het enige thuis dat hij heeft is de straat, en niemand lijkt hem daarop te merken. Unom is son chien. Muziek: Philippe Rombie. Muziek uit de film Un nom et son chien. Een film 2009. Okay. Muziek gecomponeerd door Philippe Rombie. Ik doe de oeventuren nog. film Unom et Son Chien. Ja, dan zijn we eigenlijk alweer toe aan een van de laatste films die uh, op de rollen bestaan. Nou, misschien als we geluk hebben Walking in a Cloud. Uh, Walking Clouds, kan misschien ook nog. Until September, de, de titel. Song. Ja, het verhaal. Until September. Een Amerikaanse toerist strandt strand in Parijs ontmoet een aantrekkelijk getrouwde bankier en krijgt een relatie met hem. Beide veranderen door deze romans. De muziek is van John Barry. Hele mooie soundtrack. Komt ie. and the at the silver soundtrack ...until September... ...companist John Barry... Uh, ...waiting first flight... Muziek John Brady in, uh, in dit nummer. Die ook in de mondharmonica. Dat deed hij natuurlijk ook bij Midnight Cowboy. Dat gebeurt niet zo gek vaak, maar af en toe gebruikte hij hem de mondharmonica. Het laatste nummertje uit deze soundtrack is One More Time. Zelf vind ik een prachtig nummer. Omdat die saxofoon er zo nog mooi doorheen uh, speelt. En die gitaar natuurlijk. Uh, uit de film Until September. Uh, muziek John Barry. En uh, de, nu nog even. A Walk in the Clouds. Film uit 1995. Is ook aanstaande vrijdag. Via Geen Sinterklaas kan je altijd nog kijken naar A Walk in the Clouds. En ik draai ervan The First Kiss. First Kiss, Soundtrack, uh, A Walk in the Clouds, Muziek van Maurice Jarre. Uh, aanstaande vrijdag op televisie. Mooi film, mooie soundtrack. Misschien de volgende week nog wat meer nummers eruit draaien. Ja, dan zit het er weer op. Dan zijn we eigenlijk weer toe aan onze uh, vaste plaat natuurlijk. Die waar we, uh, we altijd mee eindigen. En die ga ik nu ook weer starten. U heeft geluisterd naar C.F.M. Cinema. Mijn naam is Auke Beuving... Veel mu romantische muziek vanavond. Klassiek, jazz, western, alles zat er weer bij. En we gaan natuurlijk er altijd uit met Philippe Rombi dans la maison. Volgende week zijn we er weer. Zelfde tijd. Ik hoop dat de filmmuziek je romantische gevoelens wat aangewakkerd heeft. Voor zo direct, wel trust, slaapzacht en morgen gezond weer op.